Moudscheurs met het NOS-journaal. In Irak is een begrafenis van een Sjiïtische militieleider uitgemond in een bloedbad. Een terrorist van IS blies zichzelf op tussen de aanwezigen en zeker veertig van hen kwamen om het leven. Ruim vijftig anderen zouden gewond zijn. IS pleegt regelmatig aanslagen op Sjiïten. Zo vielen gisteren nog tientallen doden toen twee IS-terroristen zich opbliezen op een markt in Baghdad. Een terreurorganisatie Islamitische Staat houdt in Syrië tientallen Nederlandse jihadisten vast. Dat zegt een burgerjournalist daar. Die meldt ook dat IS afgelopen vrijdag acht Marokkaanse Nederlanders heeft geëxecuteerd. Zij hoorden bij de groep die nu wordt vastgehouden. De Nederlandse jihadisten zouden het aan de stok hebben gekregen met Iraakse IS-strijders. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid zijn er 150 Nederlandse jihadisten in Syrië. Voor de failliete winkelketens Perry Sport en Actiesport hebben zich zo'n twintig overnamekandidaten gemeld, waaronder een investeringsmaatschappij uit Amsterdam. Die wil een doorstart maken met alle zaken van Perry. Het moederbedrijf van de winkels ging vorige week failliet. Perry Sport was in de problemen gekomen door de ondergang van VND, waar het elf filialen had. Vluchtelingen gaan ook morgen demonstreren bij de grens tussen Griekenland en Macedonië. Ze worden daar tegengehouden. Om die reden bestormden honderden vluchtelingen de grens waarop de politie begon te schieten met traangas. Macedonië weigert de vluchtelingen door te laten. De Grieken zijn woedend op Oostenrijk en de Balkanlanden. Die wegens het uitblijven van een gezamenlijke EU-aanpak de Balkanroute hebben geblokkeerd. Het weer vanaf tussen de 3 en 5 graden vorst. Morgen aan het eind van de ochtend vanuit het westen regen of natte sneeuw. Het wordt niet warmer dan een graad of 2. Vanaf woensdag wisselvallig weer. En dit was het. En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. C -F -M. Met nu ZFM Cinema. Een hele goede avond. Al is nog 10 uur geweest, de hoogste tijd verder, om verder te gaan met ZFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we draaien, we draaien ze weer. Allerlei melodietjes en deuntjes uit films. Tweede uur op de rol, onder andere Sideways, The Angel Share, Rio, Iron Man 2, La Isla Minima, serve-ups. We beginnen natuurlijk met de Hit van de Maand. Dat is een hele mooie deze keer. En dat is een hele bekende deze keer. Dat is uit de film, uh, Long Walk to Freedom. De film over uh, Mandela. You too, Ordinary Love.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 Deze lekkere muziek kwam uit de film Live As We Know It. En dit was de Live As We Know It suite, gecomponeerd door Blake Neely. Deze film was afgelopen zondag aan de televisie. Er zat een mooie romantische muziek in. Een romantische uh, comedy was het. En dan kom ik nog weer bij een andere romantische comedy. Die, dat was eigenlijk een cd wat uit mijn kast viel. En toen dacht ik, hé, dat moet ik ook weer eens draaien. Dat is de film Sideways. Een combinatie van een uh, romantische comedy en een road movie. Twee heren van middelbare leeftijd toeren door uh, het Californische uh, landschap. En daar zijn heel veel wijngaarden en deze heren lusten ook wel wat wijn. Er zit leuke muziek in van Rolf Kent wederom. En ik begin met het uh, Asphalt Groove in het eerste nummertje. Ja, daar hebben we natuurlijk de jazz. Hè? Ja, ditzelfde thema komt eigenlijk terug in het nummertje bowling tango. En dan is het een beetje meer zigeunerachtig. Liefhebber, zeker de, deze film zeker de moeite waard. staat volgens mij in iedere bibliotheek. Kun je hem zo lenen? Sideways. Ik doe er nog een eentje uit. Ik vind het leuk. En aangezien het over wij gaat, is het volgende nummer. Heet I am not drinking any fucking Merlot. Nou, dan weet je het. Customer walk to the hitching uh, post. Lightways is een echt uh, lekkere jazzy-soundtrack. Uh, en dat uh, is natuurlijk ook een film die over wijn gaat. En de volgende film, dat is de film The Angels Chair van Ken Loach. Dat film die gaat eigenlijk over whisky. Dus dat uh, past wel aardig bij elkaar, dacht ik. Uh, een sociaal drama. Robbie is een crimineel die dat hij vader is geworden... besluit zijn leven op het rechte pad te brengen. Uh, gelukkig ontloopt hij een gevangenisstraf... en na een bezoek aan een whisky-distilleerderij... heeft hij een idee dat zijn leven gaat veranderen. Hij heeft een goede neus voor whisky. Een paar nummertjes uit deze soundtrack... The Angels Share. Even kijken. Uh, the Angels Share... Ja, het volgende nummer uit de Angels Share is uh, Inside the Malt Mill. Trouwens, de term die angels share is een whisky term en slaat op het engelen deel. Dat betekent een paar procent die je verdampt terwijl de whisky op vat ligt te rijpen. Dat soort sfeer aan de film. Leven is echt. Ja, sociaal realistisch drama. Maar ik vind het een beetje te veel van hetzelfde worden, dus ik ga hem nu toch dicht draaien. De uh, Angels Share. Uh, dan komen we toch weer bij iets vrolijkers. Dat uh, is de morning routine uit de film Rio, componist John Powell. Nou, dan weet je het wel, knallen maar. is een animatiefilm eh, en hij is aanstaande woensdag om half negen op RTL 8 te bewonderen. Uh, het gaat over uh, Blue, een blauwe papegaaiachtige met vliegangst, woont, in het, woont comfortabel bij zijn eigenaresse Linda in een klein stadje in Minnesota. Hij wordt verondersteld de laatste te zijn van zijn soort, maar als blijkt dat er in Rio de Janeiro nog zo'n beest rondvliegt, neemt Linda hem mee naar Brazilië om hem te koppelen. Daar wordt Blue met zijn kerstverse vriendin gekidnapt door smokkelaars. Een leuke, vrolijke animatiefilm. De plot is een, be een beetje eh, voorspelbaar, weinig inventief. Maar de kleurrijke animaties en de swingende liedjes zorgen voor een vrolijk spektakel. Dus de moeite waard. En dat het swingende liedjes zijn, ja, gaan we nog even door. Meet to Leo. En uh, dit ook oh, volgende nummer, Juicy Little Mango. Ze noemen het ja deze sound Umbrellas of Rio. kunnen we niet om de, de, de Oscar-winnaar heen. En dat is natuurlijk Sam Smit met uh, Writing on the Wall. Dus vandaar, hier komt hij. Sam Smit uit film Spectra.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 Oh, wow. Smith uit Spectrum. En dit is uit de film Iron Man 2, en dat doet me ook een beetje aan James Bond denken. Dit is Monaco Drive. <middling> Iron Man 2, dat is het verhaal van uh, uh, na Iron Man 1 uit 2008, ontwierp op top Tony Shark, een kogelvrij pak met een straalaandrijving en ingebouwde wapentuig waarmee hij zichzelf kon transformeren tot een superheld. In het tweede deel krijgt hij aan de stok met het Amerikaanse ministerie van Defensie, met de ongezonde bijwerkingen van het pak en met een wraakzuchtige rus en ook een handige knutselaar. Een mooie actiefilm, maar minder sterk dan de eerste. Alleen het typisch is, de muziek van deze tweede film is vele malen sterker. En de muziek van deze tweede film is gecomponeerd door John Deppney. En daar gaan we gewoon wat mooie muziek aan draaien. Making Pepper CEO. Huis komt over als film uh, Iron Man 2. Uh, dit is uh, uh, Rooney Dunn's suite. Iron Man 2, uh, this opening track. Ivan Metamorphosis. Dus de moeite waard. Iron Man 2, aanstaande vrijdag ook op televisie. Uh, vorige week heb ik een film gezien in het filmhuis bij ons in de buurt. En dat was een prachtige film. La Isla Minima. Uh, de titelmuziek. Het verhaal: twee politiemannen worden vanuit Madrid naar Andalusië gestuurd. om de verdwijning van twee tienerzusjes te onderzoeken. IJzing weg en de spanning. en een, een sterk plot. En eigenlijk een prachtige film. Mooie film. La Minima was in 2015 de grote winnaar op het Goya Awards, de belangrijkste Spaanse filmprijzen. Maar liefst tien Goya's sleepte de film in de wacht. En terecht de bekroning voor deze prachtige film. Dus heb je de kans om ergens in een filmhuis te zien of zie je hem liggen in de bibliotheek of in de videotheek? Neem hem mee, want het is een fascinerende film. Met ook een aardige soundtrack. Ja, we hebben het al gehad. De soundtrack van de Hateful Eight is bekroond. Dat is niet zo verwonderlijk, natuurlijk, want. Ennio Morricone had nog nooit een Oscar gekregen... en die heeft hem nu wel gekregen. Dus ik zal eens kijken of ik nog wat uh, muziek... uit deze Hateful Eight zou kunnen draaien... omdat hij een oscar winner is. En ik, ik begin natuurlijk met de ouverture uit de Hateful Eight van Ennio Morricone... Oscar-winnaar voor de beste Soundtrack. Ja, past ook wel in het rijken van de laatste uh, muziekjes... Uit de bekroonde soundtrack van de Hateful Hate van Ennio Morricone. En dan is het eigenlijk alweer de hoogste tijd om onze afscheidsjoen in te zetten. Dat loopt eigenlijk ongeveer 11 uur. En dan komen we altijd uit op Philippe Rombie met Donna Maison. CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben heel wat filmmuziek gedraaid. Eén film heb ik niet kunnen draaien, Surfs Up. Die had ik nog ook nog een lijst staan, maar de tijd is om. Ik hoop dat je het leuk vond. Er zat weer van alles in: pop, klassiek, jazz, uh, synthesizer, nou, te veel om op te noemen. Ik wens je een hele goede uh, filmweek toe met veel mooie films. Ik geloof dat het morgen regenachtig weer is, dus topdagavond om te kijken.